Pachina Kuf Tzadi Hei, 195, Hasulam, de linker kolom, de regel elf. Wie ze som er kan, beiechut de kriat Shma. Киахар, 12-й, 13 эт 13-й, 14 отам башит й дертин й Лам ших 15-й, ба й бамилат й эхад й 15-й, geschon be mamar 15 de vayo mar vayo mar lokim is niet afgemaakt deze zin, maar we stoppen wel hier. En um, uh, gaan we dat vertalen? En nu, wat hij nu gaat voor ons vertellen, hoe dat werkt, hoe deze eenheid tot stand komt, enzovoort, met die zes uiteinden, met Schmeijsreier, enzovoort. Dan en probeer ik zijn gang van het vertellen, zijn verhaal niet onderbreken door uh, mijn... Extra toelichting. Probeer volgens mij, uh, kan je dat. Ieder van jullie kan het nieuw aan, en probeer werken eraan om dat nieuw uh, te volgen. We zijn zo en dat is wat hij hier zegt, het is over. Be de creatie, in de eenheid van het. Zeggen van Sma, Sma Israël. Ja, twaalf of Shehela et a zon, want nadat de zon was opgeste opgestegen, we en werd samengevoegd tot die zes hogere uiteinden, 13. Lam-si-het havarabah. Om de grote liefde aan te trekken naar de zon. In het woord Echade 1. 14. Shehu-soda-orschen in Rabbi yomecha dat het licht is, welke woord een, Echade is, uh, het licht dat. Geschapen werd op de eerste dag van de schepping, Bama, maar in de uitspraak in de Torah 15, de vajomer van En Elohim zei zij het licht, punt 16. Hinei, we kolda korda en zeifentien, jetz tarich jira. Kicarich gamken. Achtin, legalot, galot. Ulehamsich, gnizat haor haze. Neifentien. Shenasa, bejersut. Kedei lehishtalem, gam een 20 vier à tatain. Kiebalavochi loni kras leemut één en twintig kanal punt. 16 we hinnay im kol zijn ze hier met dat allemaal. Bahu i chuda in deze eenheid. Iets tariglim, kasra dient men uh, eraan aan te hechten, ermee verbinden, hiera, de vrees. Iets tariglam kennen legaal hoor, want men dient eveneens dat te onthullen, te onthullen en aan te trekken. Het aspect van, het aspect van het verstoppen van, het, van dit licht. Welke verstopping van dat licht? Dat primair licht was in Yisut, ja, onder de Gazee van Arikan Pin. is talem om aan te vullen, ook die liefde in de liefde, aan te vullen, euh, liefde, en de lagere vrees. heb al hoog want uh, sowieso was er hier. Anders zou er hier, hier ook geen volmaaktheid zijn. Kanaal, kanaal zoals boven gezegd werd 21 na de punt. וזה Schomer kan. De Ittarih learka bedalet de 22. De dalle גדולה, כי gdola ki at van ravravan 23. Wa al ken adale de שהיא רומזת על 24 מקום הגניזו של האור שנעשה בנהיד את תפונה 25 ועל כן צריכים להעריך בה ולקווין בגניזו אשר בה 20 ואינו כדי Lidabka gamba hawa, wira raat, in 27. Kmo, shomer, we holeg. Punt. 21 na de punt. We zijn shomer, kan. En dat is wat hij hier zegt. De iets daar regele aardig, dat men dient, eh, uh, uittrekken, eh, uh, eh, langer uitsprekende letter Dalet van het woord Echad van de Shmaïsrei, 22. De Dalet de Echad tola want de letter Dalet is een grote letter, 22. Ki'at van Ravravan en legt het ons uit, want de grote letters, zijn in dit Funa. De 23, waar we kennen, daarom de, de letter Dalet van het woord Echad, groot, is. Hierom is het, dat welke letter Dalet zinspeelt op de plaats, 24, van het verstoppen van het, het licht. <coughs> welke <coughs> verstopping is <coughs> uh, geweest in de negie van de Tfuna, ja, dat was in de Jirsut, herinner nog de Jirsut, maar dan juist in de negie van de linkerkant van de Waar daarom <lacht> dient men deze letter langer uitspreken. Ole <lacht> <lacht> Kabendag niet zo. En, en de intentie te maken. Dus de intentie te maken. Uh, van deze verstopping die daar was. 26, waar hij nu dat wil zeggen, om eh, ook in de liefde aan te hechten aan de liefde, ook de lachere vrees, zoals hij verder doorgaat, omdat uit te leggen. 28. <coughs> Zie je, hier valt niet om nog extra toelichting te geven. Het is al gegeven. Het is een kwestie nu van zelf te gaan verbanden te leggen. Duidelijk, dat is aan, aan jou zelf. Want uh, in grote lijnen hebben we al uitgelegd. En hier vertelde hij alleen maar dingen die uh, verdere toelichting, maar wel wat al uh, jij zelf moet uh, doorkomen door deze extra toelichting van hem. En daar heb je mijn hulp niet, nog niet, niet meer nodig. We zeggen dat men het hier aangejaagd is. Shetid hazeh, kasher. Meeke naar de winden, gedaald de ieuwjaagd is behaagd en En dat is wat hij zegt, de Zoger, wat ook in de Torah staat geschreven in de scheppingsdaad dat wat je aangejaagd is en de droogte is verschenen. Wat betekent dat? De titgase. Want de letter Dalet is verschenen en is verbonden. Werd verbonden. Welke, de, welke letter Dalet is? Jabasha is um, de droogte van die verbinding. Eenheid, in die eenheid is deze, dat het is die, die is deze, uh, die dus verbo jabash, die is de droogte. Heel goed wat die ons wat vertelt van die droogte ook. Waarom zij is droog en wat gebeurt er aan deze, Malgoed goed, die droog, droogte is. We weten dat de droogte, ja, het is al. Uh, een plaats waarop iets kan uh, worden op die droogte. Ja, het is niet meer onder wateren, maar het is nog droogte. Die mag goed die dan aan het corrigeren is, daardoor die uh, eerst tot droogte wordt. Ja, wat hij ons, differentiatie plaatsvindt enzovoort. כי אין שלימות באהבה ואירה עליין, דרתך ענת אין דשנימשחו אין אין דרתך, בשיט, תאווין, דקריאת שמה, עלי די מילת אחד, שלוו סוד, תוויין דרתך איגי אור, זולת עלי די אהבה ואירה דרי אין Amid Galot, Aridegenizata, Orban, Hididet, Funa, 34, Anikra, Dalit, Kanar, Walkena, Kharjikavu, Hamayim, El 35, Makom, Echad. Shu Sodam, Shahad, Orach, Ochma, El 36, Ashid, Dargin. Dit is hier een pijn, ze hem dat goed, ze maaien kattuwe. De volgende pagina de rechter Koloma solam de eerste regel. Wat je raadje basta? Shesovewa al hadale de hade twee schetsrikin le arkalai ulikaven. Scheina set, scheina set, feifer, scheina set, drie, drie, ja basha. Alle ideeën zaten, or, we ook de de tit we tit kasher, dalet, de jihu, ja basha. Waar u Titra kasher later, op 15 juni, atfuna hij opnieuw de Or van de stad. shahu was in de zon van de stad. Hij was in de buurt van de de linker kolom de vorige Hij in de Uitlegt dat in de taal, de taal van de Zoger, de taal, let op, de taal van de Torah, wat, wat betekent dat, dat de aarde is verschenen? Geen gewoon begrijpt dat zonder, zonder Kabbalah kan men absoluut niets begrijpen. Dat heeft niets te maken met de, met het, de scheiding van water en, en van het klimatologische veranderingen die dan plaats zouden vinden. Het wordt alleen maar geestelijk gesproken over uh, uh, de die correcties die het tot stand komen van de Ping. dat is de hele Torah, van het besturingssysteem spreekt de Torah en niet van deze wereld en dat verder deze wereld wordt ook tot stand gebracht, materialisatie daarvan, dat komt vanzelf dan, Hashem zei alleen maar, die tien, gaf alleen maar die tien uitspraken, zei het licht, en andere tien uitspraken gaf die, en daardoor werd alles geschapen, Hashem heeft niets verder zichzelf niet bemoeid met al die, met het, met, met de materie, met de materialisatie van um, van uh, deze wereld. En dat heeft gezegd betekent ook de zekere uh, beperkingen ingebracht in het verdere stadium van eindsof En daardoor alles is tot stand gekomen zoals direct naar zijn zeggen. En de rest, interesseerde, is niet zo belangrijk of dat allemaal fysiek. Uh, Mi uh, honderden miljarden, miljarden jaren of zo, honderden miljoenen jaren uh, heeft uh, geduurd totdat het allemaal uh, geworden was of zo. Het is absoluut niet belangrijk, het is gebeurde in wat zoals hij, zoals uh, in de ogen van Hashem, gedurende zes dagen, zes sferot van. Uh, die dus dat is de schepping van de wereld. En wat wij leren hier is, fijne verbinding tussen de woorden van de Torah, hun interpretatie door de taal, speciale taal van de Zor, die veel beelden geeft, maar het is wel absoluut geestelijk, en de taal van de Kabbalah die, uh, zoals die door Ari ontwikkeld werd, of uit, eruit gehaald werd uit de Zoger en verder met de toelichting van Hasula. Nou, dat is wat wij doen. Dat wij leren deze, de geheime Torah te begrijpen en niet uh, open Torah wat, niets helpt, wat absoluut niets, uh, niet van uh, uh, de mens hier in deze wereld, absoluut niet van toepassing is op, op, zijn, uh, op zijn geestelijke ontwikkeling. Uh, Oké, okay, men gebruikt dat een beetje zo van het moraal, tien woorden, ja. Je zult, onder andere, je zult... Uh, van alle, al die, gij zult niet, en ge zult wel. En kijk nou, u ziet het wel, dat met al die moraal, al het moraal, dat voor alles wat staat wat niet te doen, dat al die religieuze doen dat wel. Duidelijk. Kijk nou, laat mij zien, geen religieuze mens is, die bijvoorbeeld belastingen niet ontduikt, niet ontduikt dus ze zeggen, oké, okay, Hashem is verhoog, Hij ziet het the niet, maar hier op aarde, dan kan ik schummelen met belastingen. Nou, wie dat doet, is motivated, weten, moet weten dat het precies dat uh, alles wordt zichtbaar wat hier op aarde, hoe hier op aarde geknoeid wordt, of je dat, of men doet dat met de belastingen, of met uh, het misbruiken van kleine kindertjes, of uh, met knoeien met elkaar, meer dan één partner, uh, enzovoort. So alle knoeien wat hier op aarde wordt gezien, wordt alles zichtbaar, alles want Hashem kijkt naar het hart van de mens, en niet naar het moraal. Men kan niet schuilen achter het moraal, want moraal helpt niet. Moraal, alle moraal die er, dat er is hier op aarde is, en uiterlijk is het uiterlijke schijn, het komt wel als het zinnebeeld van het geestelijke, maar het is geen geestelijke. Eigenlijk met al die tien geboden, als men die, zoals men die begreep in deze wereld, is een, is een, is een lagertje, omdat, zie je wel, met al die tien geboden, bleef men elkaar uh, doden, bleef men, ehm, um, ehm, um, uh, elkaar dingen niet gunnen. Uh, begeert men andermans dingen en andermans vrouwen, enzovoort. Alles wat de Tora verbiedt. Met alle moraal die hier op aarde is, men overtreedt het, men vertrapt het met zijn voeten. En, maar van de eigenlijke kant. Alles glimt geweldig, ja, net zoals het glimt nieuw in deze dagen, nu in de nieuwe ideeën vandaag uh, in de passen, passen, christelijke passen, alles glimt en, en uh, schoon is in de kerken, maar en allemaal netjes en iedereen is verheven in die dagen. Verheven in zijn moraal, in zijn plicht. En iedereen gaat dan, probeert dan weet ik veel, naar de kerk gaan, waar dan ook, maar het helpt niet, geen millimeter helpt het een mens in zijn transformatie naar de mens. Hij gaat daar naartoe en daarna gaat hij de keer met alcohol, met seks, uh, met, uh, sex, met uh, drugs, met alles met alles te overtreden en te, met de trappen, met de voeten te vertrappen. En daarom leer wat het hier is, dat transformeert jou, deze zoger en ook de uitleg van hem, van Hasulam, transformeert de mens, transformeert de mens in de, op de manier dat eh, onzichtbaar worden deze dat licht gaat inkerwingen maken in jezelf, wat anders onmogelijk is, met echt wel, welk moraal dan ook dat tot stand te brengen. De onze oorspronkelijke pagina kooft Zadihé, hey, 195, de Asulam, As de linkerkolom, de regel, 28. We zijn zo maar, en dat is wat hij zo gezegd, oftewel, ehm, ah, dat hebben we al gezegd, 29 na de dubbele punt. Die eindschliem moet behouden, want er is geen volmaaktheid in de liefde. En, die, en in de hogere liefde en vrees, ze nu we schahoe welke aangetrokken werden in naar zes, door zes woorden, 31 van, de, van het zeggen van de sma, sma Israël, door het woord. Echade een, welke, dat, dat het geheim is van wat in de toerast gezegd wordt, hier hoor zij het licht. Anders dan, 32, door de, let op, door de lagere liefde en vrees. 33, Hamid Galot, die onthuld worden door het verstoppen van het licht in de negie van dit tuna. 34, die, die, de, die de letter Dalet heet, dat is dan die letter Dalet die in met grote, in, grote letter geschreven is aan het einde van de sma, dat die dus geeft aan, de grote letter, betekent bina, oftewel dit vona. dat is die letter dalet, Betekent die verstopping van, do, doelt op die, verstopping van het licht, in de nehi van het vana, dus onder de gazee van de arigant bin, wel kennen daarom, acharika, wo amai, melama komen gaat, en vervol, daarom, Vervolgens uh, laat de wateren uh, samenvloeien naar één naar plaats. 35. Wat betekent dat? Dat dat is het aantrekken van het licht, naar, let op, naar de zes traptreden van de zeer Naar de zes van de zeer pin. Schem, God, Schamai, dat die welke zes traptreden van de zeer onderste van de die zijn, zes uiteinden van de die onder de hemel zijn. We hebben dat geleerd, ja, onder de bina zijn. Katoven, en daar is het geschreven. De volgende pagina. De pagina 196. De rechter kolom. Hasulam. Wat hier -ah In de Torah. Gezegd wordt. En. Laat het. De aarde. Laat de droogte. Sorry. Laat het het droge. Verschijnen. She al had dalet, welke droge, het droge eh, slaat op die letter dalet van het woord, van het woord egade. Twee schets welke letter dalet dient men verlengen, langer uit te spreken. Oeleke wen en de intentie daarbij te hebben, ze sat, ja satja baselet op dat zij die letter dalet, wanneer men dat uitspreekt, dat men geen intentie ook zal moeten hebben, dat die is geworden tot jabasje, tot het droog, droge. Door, let op, door het verstoppen van het licht. Ja, door het verstoppen van het licht, van herinner je nog, van het primair licht, boven de gazee, van de eh, arikantien, oftewel bij Abuwima, de hoge Abuwima, Maar onder de Gezé van de Abouïma, daar waar de jirs zijn, Tvonah, zoals hij zegt, ook de nehi ne van de Tvonah, daar is geen licht, kom, daar was het licht vers is verlicht, het licht verstopt. en dat zien we in de letter Dalet, die zin speelt op die, tfuna, die met de als de hoge letter wordt geschreven. En dat daardoor, dus dat, omdat, en dan moeten we dan eh, een intentie hebben, dat het door het verstoppen van het licht is. En natuurlijk dat ook deze Dalet die overeenkomt, ook met de eh, letter Dalet van de Malchut, maar in dit geval, in deze, in deze zes woorden aan het einde dus van de, die zes woorden is het is wel zinspeeld op die nee van dit vuna en dat is al die deze dingen moeten moet de mens doen dus verlengen van die dalit bij de uitspraak en die de intentie te hebben dat, over die letter dalit, om zij om haar uh, te doen, te laten verschijnen en te. de letter Dalet, te laten verschijnen en te verbinden. Welke letter Dalet is? Yabasha is de droogte. Of droge, sorry, het droge. Maar het is ook de droogte. Droge betekent ook dat het droogte daar is. Het is nog geen. Uh, geen planten, geen groei. Is Yehuda dus in met deze, in deze, met deze uh, verbinding eenheid, vijf Shetitraev, dat, de, dat deze letter alle, dalet, dat deze letter dalet zal verschijnen en zal verbonden raken. Zegus tot het welke letter dalet is, dit vuna zes. bahu Jehoede, in deze eenheid, in het licht, die in het licht van de hoge Abba en Ima. Herinner je nog, die zes bovenste kanten uiteinden van de Abba en Ima? Dat is, daarmee verbindt zich die zon, oftewel Eerst de Ierszud en daarna gaat het naar de zee, naar de zon. Shinim Shahu bewak dat welk licht van de hoge Aboima wordt aangetrokken naar de wak van de zon, naar de zes uiteinden van de zon. Zeven schlim ahawa betrint citrinkar om het op om aan te vullen de liefde door aan twee kanten kamoar zoals het uitgelegd werd. Uh, we gaan naar boven naar de regel één de Oud, Res, zijn. у леватара доит кашарта манлы эйла ит старых лекашала летата ба ахсуха ба ахласу ба ахлусу 2 бечит ситрин ахаронинды ди de yid B, she Tavin Acharanin, de Yeguda. Let op, let op. Dus waar staan we nieuw? We staan we nieuw dat we staan dat op het de, op het de, op het moment dat de einheid is nieuw geworden in de abbe, de hoge abbehima. Dus de zon, samen met de hier, op, zijn opgestegen naar boven, de gesee van de Arigenpie, daar is het wel licht, en daar is, ontvangt de zon op de plaats van de Abouima natuurlijk, daar, ontvangt die, die, uh, dat licht van Abouima, van de zes uiteinden van de aboehema, en dat wordt doorgespeeld naar de zon, maar dan, de zon zijn nog niet op hun plaats, die zijn opgestegen, samen met, als man, samen met de heersot. Dus, de hoge eenheid is er wel nieuw. En nu gaan we verder. Wat gebeurt er wel verder? Dus de bedoeling is niet om daar in de hoge in de hoogte eenheid te bereiken, maar de, de bedoeling is om dat allemaal naar beneden te brengen. Duidelijk, alles wat wij doen is, om hier op aarde, betekent in onze kilim, hier op aarde, het licht, eh, klaar te zijn, onze kilim, eh, gecorrigeerd, eh, hebben om het licht, hier op aarde te ontvangen. Duidelijk, en niet te verlangen, verlangen naar ergens anders, want hier zijn we speciaal gezet om het werk te doen. En als iemand zegt, uh, nee, ik wil wel terug, ik wil, zoals zij dat allemaal zeggen, ik wil naar Jezus, naar, naar Jezus terug en verbinden met zich met, met hem. Wat doet men dan? Dat men zegt, ik wil vluchten van mijn plichten. Deel, Jezus zelf kwam hier op aarde om hier het licht te brengen. En jij wil dan jezelf verbinden met je schoen. Natuurlijk Natuurlijk willen lekker net zoals eh, eh, daar liggen als het ware uh, uh, uh, verwikkeld zijn uh, f, uh, uh, door uh, liefde enzovoort. Nee, je moet hier op aarde het werk doen en niet verlangen naar, naar de. Uh, hier, hier maals, wat het allemaal later zal gebeuren. Hier is de plaats van het werk. Heel. Dus dat is allemaal geen wat zij zeggen dat, zoals ook die Paulus die ook gezegd had. Ja, ik verlang wel naar omhoog te komen, te, terug, te, te, terug naar, naar Jezus te komen. Is allemaal mooi en prachtig, maar hier is de plaats van het werk. Met al het verlangen, verlangen hebben wij natuurlijk wel, verlangen om ons te verbinden met het hogere, ook met Yeshua, met, het, met zijn vader, verbinden ons om hier alles te brengen, naar deze wereld te brengen en niet daar. Dat is een comedie van het christelijke Comedie. Onthoud dat het helpt niet, begrijpt u? Dat helpt absoluut niet. Dat heeft nooit geholpen. 2000 jaar uh, van christendom, he, christendom heeft het hen geholpen? Heeft, was iemand gered van hen? Po, in potentieel, in potentie. Alleen maar uh, een beetje geloof dat het nog, uh, dat het nog dat het is, maar een beetje van nevers ontvangt men. Maar alles rest hetzelfde, dat hedendom, heidendom blijft bestaan, duidelijk. Het heidendom is onder de gazee van, onder de tabor van elke christen zit nog een heden, duidelijk, zit nog een, een duivel. En dat kan je niet uitbannen door naar de kerk te gaan, door al die passen te vieren enzovoort. Want ook de kerk kan dat ook niet, zichzelf deze heiden van onder de tabuur um, zuiveren. Er is geen instrument. Duidelijk. Er is alleen maar één instrument, wat aan de mensheid gegeven is. Dat is uh, uh, de, uh, de leer van Yeshua zelf. En dat is uh, de Kabbalah. Maar Maar kan men niet dat alleen maar door het... Uh, uh, uh, ou, door het, uh, nog door, door het Oude Testament, nog door het Nieuwe Testament kan men doorheen komen zonder deze leer langs die boom, de boom des levens van de mens in de mens doorheen te komen, naar beneden alles te brengen, dat is wat we leren in de, in de Zoger, Zoger is uh, het uh, onderdeel van de leer van Yeshua. Ja, wat is de leer van Yeshua? De leer van de redding. Het brengen van de redding. Wat, wat is de boodschap van Yeshua? Niets anders dan de mens redden van de dood. En men kan deze redding nergens vandaan halen. Anders dan door de leer van Yeshua zelf. De leer van Yeshua. Dat is zoals wij dat leren. In de ketter is dat Brit had achat. In de shira, in, de, in het hoofd, verder is het uh, de, in de daad, zoals men dat zegt, die tussen Gochma en de is. Dat is dan de, de Torah, in het lichaam van de mens, tussen de uh, geset en Gwora daar is de zoger. En dat is voor iedereen, het is geen joods. Erfgoed, duidelijk. En aan het onderstel tussen de, tussen de netzegenhoot is uh, Jezot, daar is de leer van Ari. Allemaal de wegen van het neerdalen, van de redding, van het licht, van de vader van Yeshua, via Yeshua naar de malgoed, Dat is alles wat aan de mensheid is gegeven. En anders niets zal helpen. Het is tijds, voor tijds verdrijf En men zal niet ontkomen eraan om aan zichzelf te gaan werken. En dat is wat wij zien in deze geweldige tijd waarin wij leven. Dat de, dat de leugen kan niet meer stand houden. Alle leugen komen naar boven het water, zoals Jezus ook ons had dat gezegd. Men kan het niet ver, verstoppen meer. En dat is geweldige tijd. Al is het wel pijnlijk om dat natuurlijk dat te verdragen, om te zien eh, al die dat maskerade, al die comedie van dat... Um, religieuze gedoe, maar de tekenen van de komst van de machine zijn uh, helder en duidelijk te zien. De regel 1 van de Oud-Ras. Oud-Ras uh, is gematria resh zijn uh, 207 en ras betekent ook uh, geheim in het Aramais ras met de wortel ras is geheim punt Onder wat daar. de eerste regel van deze pagina, 196. Olevatar, dit kasher, Tamanle, le hela, let op, wat je zegt ons, en nadat hij, nadat het daarboven werd verbonden, de verbinding plaatsvond, daarboven, dit tarig, lekasher, lele taat, dient men dat, haar, eh, uh, aan te verbinden beneden, Bachlusah, bah, in met haar uh, meenichten, volk twee, Bashit, Sitrin, Acharanin, de wetata de top. Verbinden dat wat beneden, waar, waaraan, aan zes kanten, andere kanten beneden. En in het gebed van sma is dat de tweede regeltje. Ber, Ja, in het midden van de regel twee, afkorting van Baruch, Shem, Quot Malchuto, Le Olam Waed, zoals we hebben dat geleerd dat men zacht uitspreekt, gezegend, is de naam van, uh, uh, van de glorie van zijn koninkrijk voor eeuwig en altijd. En dat is dan die malgoed, die zes uiteinden van de malgoed. Dus zeer is al nu verbonden daar, met het hogere en ontvang der lichten. Nu moet deze verbinding plaatsvinden uh, in die mal goed. want zij heeft ook de zes uiteinden. De idbe schiet even, want in dat regeltje, in dat vers, dat daarna na de schma Israel wordt uitgesproken, heeft zes woorden, andere woorden van de, zes andere woorden van de eenheid. maar dat is ook eenheid. Wanneer wij zeggen, Shema Yisrael Hashem is dan de eenheid, hogere eenheid. En nu zeggen we daarna zachtjes, Baruch Shem Kvod Malchut Olam Dat is de lagere eenheid. Dus die van de Nukwa. Malchut. Drie. Na de punt. Kedien. Maar de habit jabasha, ittabidat, erets erets. beter te zeggen. Leme habit pirin, we ivin, ulinata ilain. Wat bereiken we daardoor? Let op. We hebben gezien dat er al door die hogere eenheid, dat we hebben geleerd dat het um, die. Zon was opgestegen, herinner je nog? Maar de zon was opgestegen samen met de uh, Jirsut. Maar, let op, de Jirsut is wel gekomen boven, goed opletten, even, even detail om jou te helpen, dat Jirsut door de opsteking, Jirsut is wel verbonden nu boven de gasee van de Arigampin, Jirsut ontvangt direct dan ook dat primair licht, maar de noekwa die verbleef dan nog onder de onder de van de Argentin, dus nog steeds daar waar het licht uh, verstopt van was en daardoor is hij wel al geworden tot javasha, tot het droge maar nog niet uh, vruchtgevende maar nu let op door deze tweede eenheid, die lagere eenheid, dus dat het nieuw van boven, die, door die eenheid van boven, dat het naar Zerenpien wordt doorgegeven, naar zes uiteinden en Zerenpien, Zerenpien nieuw geeft het aan de Noekwa. En dat kunnen we terugvinden in deze, dit tweede vers van Nadeshma. Te dan, de regel drie na de punt, ma de havet, ja basha, dat wat droge, het droge was, itabi dat arts, is geworden, wordt tot, tot land, ja, tot grond, tot echte grond, grond betekent, lemme abet om vrucht, te geven, en, de bomen, te, te doen, planten, in, uh, de, uh, planten, dat is, dat is dan, de the taal, in de taal van de, Torah, wat de Torah zegt, over de, en, de aarde, en het herinner je nog, en, is, uh, de droogte, is, verschenen en de, de, de zorger hoe de zoger ons dat uitlegt. En dan begrepen wij dat deze nieuw die droge wordt nu tot het, de grond, de aarde, de grond, die um, vruchten voortbrengt. En de bomen. Hasulam de rechterkolom. De regel. Negen. De referentie van de ot resh. Waarom is het resh? Waarom hier? Um, hier, wat Waar staan we nu? Het um, moet een zijn. zijn. Um, Even kijken, ik zie wel dat we een verkeerde numeratie hebben. We hebben nu de numeratie van resjein hier op de pagina die diven. En we hebben ook nog in de volgende. Op de volgende pagina, op de eerste regel hebben we ook dezelfde resten zijn. Dan kan niet twee dezelfde numeraties hebben. Dan betekent dan, dan gaan we dat nu op deze pagina hoe eh, die Op 196. In de eerste regel van de tekst van de zover gaan we die verbeteren. Eh, Dit was een fout. Uh, hier staat het dan in de eerste regel van deze tekst, tekst van de zogers zelf. Staat het ooit res zijn, maar het moet nog zijn. Het moet zijn res wave. Ja, dat is um, 206. En dat kunnen we ook terugzien in de correcte numeratie. Numera in de Hasulam de rechterkolom de regel 9 De referentie van de Oth Resh Vav Ulevatar, de kasher Taman ve Khule De Blueprint sh kasher Sham hamalchut, Limala Bivak, De Anpin Elf Carij, Lekasherota, Lemata, ba Hamoneha. Daarinu tvalv ba Shishak, hetza votochirim, shelimata ba Malchut pind. en nadat de Malgoed werd verbonden daarboven. Bewak de zeerampien met de wak van de zeerampien. Elf. Zeriegelijke Sherota dient men haar te verbinden, beneden met haar menigte. Volk de Haino. Wat betekent dat? Welke menigte, welk volk? De nu dat wil zeggen, 12. Bashishak, Tzavot, Acherim, Shalemata. Dat wil zeggen, met de andere zes uiteinden die beneden zijn in de Malgoed. De Malgoed heeft ook haar zes, zes uiteinden. Daarmee moeten wij, moet men haar ook verbinden. We haino 13. Барух шем квод малхуто леулам ваэд. эд. бо фертин шеш мили махарод шельга Ваз маша ита ябаша файфти наса ласот пирот ва ивин. Вринто зестин ила, иланот. Kijk hoe geweldig wat hij ons nu leert. En dan leren we zoveel van die al, uh, van die Shma Israël, die wij straks ook nodig hebben, zullen we uitvoerig leren bij, in de Brietschaïm. Waai nou, bueno, en dat wil zeggen, dus hij gaat ons die, in dat gebed van Shma weergeven, deze zes, Uiteinden, wat zijn dat, met, door, met welke woorden worden zij, door welke woorden worden zij daar, zijn ze zij daar ge, uh, vertegenwoordigd? Uh, baruch, dat is wat die zes woorden, die vormen dus, die, die eigenlijk weergeven de kracht van die zes, onder zes, al andere ben, uiteinden van de Malchu, dus die die. Uh, zijn Baruch. Gezegend. Shem is de naam. Kavot. Uh, van de glorie. Malchuto. Van zijn koninkrijk. Leolamwaait voor altijd en eeuwig. Sheeshbo. 14.6 milim. Dat hierin. In deze. In dit Vers. Zijn er zes andere woorden van de Jehoed, van de eenheid. heet dat, Jabasha was, en dan, dat op, wat bereikt men daarmee? Dat dan, wat, datgene wat, eh, Jabasha was, wat droge, het droge was, wordt tot aards, wordt tot land, tot grond, Vruchtbare grond, Lasot, Pirot, om vruchten te maken. Ewiem is ook een ander woord voor vruchten. Uh, vruchten. Pirot is echt vruchten van de vruchtenbomen. En ewiem zijn vruchten van andere soorten van uh, vruchten, dus niet van de vrucht Vrucht, van de vruchtbomen bijvoorbeeld, maar andere soorten die van uh, planten, uh, uh, andere groenten enzovoort, die wel ook uh, vruchten geven. We toe door nood en om de bomen te planten. Dus dat is het geworden van deze mal goed. Duidelijk omdat zij ontvangt het licht in haar zes, aiteen, zeventien, Beur hadvarim. Achara ihu achtin shaba kriyat shuma, had Dehad de echad le Trichim babu im. 19. Zrihim le kasher la le de echad, Bashit herim, twintig shelemata. De einobashit citrin shel, hanukva, einen eenentwintig dezeren pin. rachel, michaze ulemata, 21 דצמבר ב. שבא קולין קולין קולאשי שישים ריבו נשאמוד 23 ישראל פניקראות א אחלוסה של אנוקווה 24 אהמונים שלה 17 bij waarin de uitleg van woorden. En hoe goed kijken, het is niet moeilijk hoe hij ons dat uitlegt. Hij doet het keurig, fijntjes, zacht en alleen al horen wat hij zegt en nog volgen met uh, je vinger en ook samen als het ware van binnen nog uitspreken... Want ik doe het erg langzaam, zoals de ritme van de eeuwgeet, zo moet je het na doen, jezelf zo instellen. Alleen dat al helpt meer dan alle preken die vandaag gehouden worden over de hele wereld met, de, met dat passen, met dat feest passen die dan, waar ze zo groot op gaan. Het meer helpt zo'n één zinnetje wat jij nu luistert, dan alles wat ze hadden gezo ge gezongen en uh, gezegd hadden, al en gedurende 2000 jaar van het bestaan van deze religie. Maar ook, ook wat Joden ook doen, dat dus ook, ook, ook helpt voor geen millimeter. De Yuradwarim, de uitleg van woorden. hara ich u da yion nadi goche eineid achtin shaba kryat shmagi indy et zeggen van de shma is shenik shenik shara vardor de letter dalet van het laatste woord van de het woord echade, een boven verbonden werd aan de Abba en Ima. 19 Zichimle Kasher dient men haar te verbinden aan de letter Dalit van het woord echade. Bewak hacherim shalamata. Door aan de andere wak, andere zes uiteinden die beneden zijn. Twintig. De haido, dat wil zeggen, Beshit citrin shalamuk, wat is hier aan pin? Dat wil zeggen, aan zes, aan zes kanten van de noekwa, van de zeeranpien, van de noekwa, is eigenlijk de schepping. De malgoed is eigenlijk het koninkrijk, hier moet het licht komen. Zoals Jesuwa had gezegd, het koninkrijk eh, der hemelen is bij jullie gekomen. Dat is wat wij moeten ontvangen, en niet alleen dat verlangen iets naar boven om te vluchten, van ons werk. 21. Shehir Rachel, welke noekwa van de ziranpin is Rachel. Dat is de Rachel, de kracht van Rachel. Hou met dat mij de Ziran die staat tussen de Hazé en naar beneden, vanaf de Hazé en naar beneden van de Zier en Pien. dat is de Rachel. 22. Shabak Lulin, Kolesh Shimri dat in haar zijn samengevoegd, tot haar zijn samengevoegd, alle zes, zestig mal tienduizend, oftewel 600.000 zielen van Israël. Ja, de grondzielen, de, de, de bronzielen van Israël, 600.000 23, die heeten, menigten, achlozaha, oftewel, de bevolking, Shel hanukwa, de menigten van de nokwa, of het volk van de nokwa, de heino dat wil zeggen, 24, harmoniem, dat wil zeggen, haar menigten, 24 na de punt. Dat betekent aan wie ze geeft straks al het licht. We om meer 24 na de punt. Zij harzen ik laat ze hier pin 25 beginnaten oorschel, abo we iemal We gaan niet galabo. ששים ו-twenty-six, בקינוד אגניסו, שאלד פונה, שהושטוד בקיר א, ששים ו-twenty-seven haya בשר, שאלד אלד. צרייחי, לֵהַמְשִׁיחַ, אֶת בֵּית עַשְׂטֵינִית, Shemichazze Ulemata Shiloh 29. Shivu Sot Shit Tevin Shem Baruch Shem Kvod Dertig Malhuto Leolam Wahed. 24. Na de punt. We omeren hij zegt de Zoger, want Zoger Seg Schacharschen, je valt zeer aan pin, let op, dat nadat zeer en pin samengevoegd werd aan 25, aan het bespect licht van de hogere Abba in Ima, daardoor het opstegen samen met de Jerszot naar Abba in We gaan niet gala en daardoor werd in hem ook onthuld. Let op, 26, Het aspect van de geniso, van het verstopping, van het voorna. Ja, well, duidelijk, duidelijk. Want de, de funa, want de, let op, want de eerste is wel opgestegen naar abo en ima boven de gezé, maar zeer en dien, die hangt dan, die dan uh, eentje hoger is opgestegen dan zijn eigen plaats, en die staat dan op de plaats van de van de Jisso duidelijk hij, hij is niet opgestegen samen met naar de plaats boven de gezee van de Aarichanpind. Daar is alleen maar één stapje verder dat naar hoog omhoog hij heeft gedaan genomen. De Jisso um, duidelijk zij waren, stonden onder de gezee van de Aarichanpind en dan dan de volgende stap. Zij zijn opgestegen naar de plaats van de Aboeimah en verbonden zich daarmee. Of uh, bekleedende Aboeimah en konden dan licht van Aboeimah ontvangen konden ze doorgeven aan de zon. En de zon, waar staat de zon? De zon stonden, let op, stonden onder de tabor, normaal onder de tabor van de Pin. En die zijn door deze opsteking opgestegen naar de plaats van de Jirsut, oorspronkelijke plaats van de Jirsut, oftewel onder de Gezee van de Argentine, en daar is natuurlijk nog het licht, primair licht, is nog verstopt. Ja, welk primair licht daar is verstopt, dat is dan die, het, uh, van die Tfuna, herinner je nog, zoals het van die Tfuna was in het geheim, zoals het de Torah zegt, wat je en laat het drogen van de letter Dalit verschenen. Die daar staat, daar staat, staat nog die, de zon. 27, Tsrihil le En dan moet men, eh, aan te trekken, twee, deze aspecten, naar de noekwa van de zeeranpien, die, die staat vanaf de gezei naar beneden van hem, van de zeeranpien. Dus zeeranpien daar ontvangt en die moet geven nog naar die aan die 29. Hoe dat dat is het geheim van die zes woorden die in de schma zeggen, wie dat het de, de, de tweede zes woorden die Baruch, Shem, gezegend, Shem is de naam, Kavod, van de glorie, dertig, Malchuto, van zijn koninkrijk, Leulam voor altijd, Waed en Eeuwig, punt. Kijk, dat is wat we leren, dat is de handeling, geestelijke handeling, die de mens doet wanneer hij deze Schma Israël, gevolgd door Baruch Shem Kwot Malhot Olom Waed, uitspreekt. Na de punt. Kirschet Eilu, 31 Hem Neget Sit Sitrin. Hagat negi de linker kolom de eerste regel, De pin, Punt De rechter kolom de regel dertig. Na de punt. Kieshet, tevin. Want deze zes woorden. 31 dertig. hem, dag de het shit, en die zijn. Tegenover zes kanten, oftewel zes uit teinden, zes sferot van de nukwa van de zee-iran-pin, die hagat nihi, hagat hagat-nehi, hezet-gorati-feret net zo goed, je zot van de nukwa van de zee pin De linker kolom de regel 1. We zee shomer bashkamlo De it be shi tewin a Twee acharanin, de Jehoede. We zeggen, maar dat is wat hij zegt, Bashkamlo. Dus dat is deze afkorting van die zes woorden, Bashkamlo. Gewoon, spreken we het uit, zo'n Bashkamlo. De Id, Bashi, even, dat daarin zijn er zes andere woorden in de eenheid. 3. We ze, Jomer, kedin ma de Havat Yabasha, itabidat vier arts, le me mm abit -hmm. we even ivin. En wat, wat het resultaat daarvan is, let op. En precies hetzelfde gebeurt er met ons. Deelik. Deze plaats, die bij ons als droge wordt uh, ervaren, droog, drogen, die wordt dan, uh, vruchtbaar, die voelt ook als vruchtbaar, vol, sappig, door deze eenheid, eerst de hogere eenheid, en dan, de lagere eenheid. We zijn, zo, dat is wat hij zo gezegd, kedin maas te havet jabasha, dan is datgene wat droog, en droog was, itabi dat wordt tot land, tot grond, die vruchten geeft enzovoort. Dubbele punt. Perus. Kia maar vijf la bij de ligalot shalim zes betrin sitte alke nafaga or ulevatar agnis zeifen. We kad agnis nafag dina kashya weet kalilu trin acht sittrim kechada vier na de dubbele punt. Pirouz de uitleg. Kiamar la el, want bovenaan. Zei hij bovenaan in de oot. Resh Alef 201 had hij gezegd. De regel 5 is hier. So bigdeelige Lot Rechimo Dat om. Wille van het onthullen. Van de volmaakte liefde van twee kanten. De regel zes, al ken, daardoor, daarvoor, na het licht, was uitgegaan, eerst, oftewel, verspreid werd, olivatar agnis, en vervolgens werd verstopt. Zeven, wekaat agnas, nafak dina en wanneer het licht Verstopt werd, we weten waar, boven de geze van de Arigampin. Na Fagdinakasje kwam uit, oftewel verscheen, de zware dien. Weet Kalilut trin hadden, en dan werden twee kanten verbonden met elkaar samen. Acht, punt. Harei, shebegnizo levada, od lonishla maa vabatrin citri. Ella rak Alide tintina kashia Dinafa nafa kachar agnizo. Kijk wat ik zeg hier dat door alleen het verstoppen ervan werd de liefde niet volmaakt gemaakt in twee, van twee kanten. Maar alleen maar, dat wel alleen maar door de zware dien die, de, die daarna kwam, door deze verstopping kwam, daaruit kwam, door deze verstopping kwam, daardoor euh, welke dien, zware dien verschijn na het verstoppen, daardoor alleen um, werd deze mogelijkheid deze eenheid van oftewel deze, ja, deze optie gegeven om uh, aan de mens, om ook hier in de geestelijke werelden was deze Twee kanten die ver, ver, door deze verbondenheid tussen die twee kanten komen tot de volmaakte liefde. En precies dezelfde hier op aarde kunnen wij deze twee door liefde en kunnen wij daardoor liefde en vrees verbinden en waardoor wij tot de volmaakte liefde kunnen komen. En wij leren dat je dat wij door deze voorzienigheid in de werelden ook wij, let op, ondanks uh, het feit dat de malgoed is tot de Gmartico nog getimpsommeerd is, dat ook in uh, desalniettemin zijn wij in staat, let op, door deze, door deze voorzinnigheid zijn wij in staat om tot volmaakte liefde te komen van twee kanten zoveel, Wanneer Hashem mij alles geeft, en als wanneer hij alles van mij, zelfs mijn neefjes van mij, ontneemt. Ulf miterem met de nafagdina kashia, aita had dale de Ikhad bij Plishum je hem velo klum, kin der tin jat saa jat or, alledey ag nizo lo Nishlamaba kidei kidey shiti ta ken ba ta tain, zestin, alain. Ki od de kant van de ikar van eta kant van de Kanal van Endarum kant van de kant van de zware dien uitkwam, oftewel verscheen. Aithaha dalet de echad was de letter dalet, dalet van het woord Echade, Beginaat Jabasha wil wat? alleen maar in het aspect van Jabasha alleen, de droogte, of sorry, het droge. En natuurlijk de droogte was het eigenschap, de eigenschap van die droge. Blijs om toilet, absoluut zonder nut, nutteloos. Die dertien jats, ah, mich wou oor, want die, er kwam geen licht meer door deze verstopping. We gamp geen atair, alonisch lamaba, en ook dat het aspect van de vrees nog niet eraan aangevuld eraan was, werd Kedeeus op dat de liefde uh, en op dat de lagere liefde en de vrees zouden, aangevuld zouden worden. Door de hogere, aan de hogere, aan de hogere liefde en vrees. En lagere uh, liefde en vrees moest aangevuld worden, volmaaktheid zou verkregen door de hogere liefde en vrees. Ja, herinner je nog, de hogere liefde en vrees, dat is die liefde en vrees van de Abu En de lagere is die van Jersel. 16. Oh, de lonik la die nakasje want de zware dien was nog niet onthuld, welke. Die eigenlijk zwaar, welke zware dien is, de der regelseven regel Amalekita de essentie van het, die van het uh, onthullen van de uh, lagere liefde en vrees zoals boven gezegd werd. Werk eraan, het is steeds minder. Hier heb ik weinig toevoegingen gegeven, om, eh, omdat dit helder duidelijk wat hij zegt. En kijk, probeer al die verbanden zelf te leggen, meer zelfstandig gaan werken. En alleen, als het, alleen maar wanneer het echt nodig is, streng, streng, streng noodzakelijk is, dan kan ik iets nog eh, erbij toeleggen. Doe lichten. Ehm. Um We na de punt. Oto dina akashia. Makom met ziyotogu. de Leja Shabamakom harosh rachel. En zie hier. En nu had je ons aangeven Waar is deze plaats. Van deze zware dien. En zie hier deze zware dien, de plaats van zijn bestaan, waar, die, waar de plaats daarvan is, let op, dat is bij de eh, voeten, hielen, beter te zeggen, van Lea. Welke hielen van Lea, zij staan op de plaats van het hoofd van Rachel. En, en bijzonder... Diep, geheim van die eh, hielen van de leien die op de plaats staan, op, de ho op het hoofd van Rachid. Maar daarover eh, zullen we bij Zatashem leren op de volgende les.